het schudt met het NOS-journaal. Ook vannacht voeren Israël in Hezbollah aanvallen uit. Hezbollah schiet raketten af op het noorden van Israël. Ook Israël voert opnieuw aanvallen uit op Beirut. Volgens het leger zijn die nu gericht op wapens. Vanmiddag werden bij een Israëlische aanval zeker vier woongebouwen geraakt. Daarbij zijn zes doden gemeld, maar het dodental loopt waarschijnlijk verder op. Volgens Israël was Hezbollah-leider Nasrallah doelwit. Het is onduidelijk of hij is gedood. De Voice of Holland komt terug op televisie. Dat zegt Peter van der Vorst, de directeur van RTL tegen het AD. De talentenjacht werd twee jaar geleden van de buis gehaald... na tientallen meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die kwamen aan het licht in een uitzending van het bnn programma Boos. Volgens een advocaat die meerdere oud-kandidaten bijstaat... komt RTL te vroeg met de Voice terug... en zou eerst onderzoek moeten worden gedaan naar de rol van de RTL-leiding. Het kabinet heeft besloten om een groep Afghaanse bewakers... die voor Nederland heeft gewerkt tijdens de militaire aanwezigheid in Afghanistan... toch niet samen met hun gezinnen te laten overkomen. Dat schrijven de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel aan de Kamer. Het was een beslissing van het vorige kabinet. Volgens de ministers gaat het mogelijk om veel meer mensen dan eerder werd gedacht... en zou de operatie te duur zijn. besluit leidt tot woedende reacties in de Kamer. Onder meer vanuit D66, GroenLinks, PvdA en het CDA. In Utrecht zijn vanavond de Gouden Kalveren uitgereikt. De prijs voor beste film ging naar de terugreis. Een film over een ouder stel dat door Europa reist. Ook hoofdrolspeelster Leni Brederveld viel in de prijzen. De meeste prijzen gingen in Utrecht naar Hardcore Never Dies. De film over de gabberbeweging won vier beeldjes. Het weer, ook vannacht trekken er buien over. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht... Looking for a look Justify my the afraid you Stop the shooting With the bullets of deception On it With a smile upon your face along baby, Sing along Sing along Baby Sing along For the love Zou Get I'm <laughs> sorry. OK, those 경찰 are. Teacher you a Like you understood